Op de beelden is te zien dat de twee door het publiek lopen. De FBI weet nog niet of de twee op eigen houtje handelden... Of dat, ze op, of dat ze bij een terreurnetwerk horen. Bij de aanslagen maandag kwamen drie mensen om het leven. Bijna 180 mensen raakten gewond. In Venezuela komt toch een hertelling van de uitgebrachte stemmen... bij de presidentsverkiezingen. Van alle stemmen is ruim de helft al opnieuw bekeken in de nacht... na de verkiezingen. De overige stemmen worden nu ook nog een keer bekeken.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 Het is voor het eerst sinds het geweld twee jaar geleden uitbrak... dat de Raad het unaniem eens is over Syrië. Tot nu toe hield Rusland veroordelingen van het regime van president Assad steeds tegen. Het weer, enkele buien, vooral landinwaarts, maar ook geregeld zon. Het wordt 6 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Ooster. Het is vrijdag 19 april. Goedemorgen. Correspondent Wessel de Jong in Washington hoort u zo over de twee verdachten... die de FBI in het vizier heeft na de aanslagen in Boston. Staatssecretaris Steven van Justitie vindt dat hij niet hoeft op te stappen... en de meerderheid van de Tweede Kamer is dat met hem eens. U hoort straks Steven, net als de reacties uit de Kamer... paart straks ook met de voormalig advocaat van Don Matoff, Mark Wijngaarden... en Joost Vullings schetst de politieke consequenties van het aanblijven van Teven supermarkteigenaren hebben jarenlang de fiscus opgelicht. U hoort zo van wie dat peperdure cruiseschip, de SS Rotterdam, nou eigenlijk is. En we hebben een absolute primeur vanochtend. U gaat vanochtend bij ons voor het eerst het Koningslied Horen. En ik praat met de componist John Dubank. En Mark-Robin Visser zingt mee vanuit Bargem in de Achterhoek. Ja, want ook in dit mooie kleine dorpje willen ze gehoord worden. Ze hebben een Twitter-account, een Facebook-pagina. Ze hebben zelfs een eigen glossie gemaakt. Maar is dat allemaal genoeg om dit kleine dorpje levend te houden? En in het Radio 1 hebben we muziek. Om te beginnen van Queen. Tonight I'm gonna have a really good time. I feel alive. Koninginnenlied hebben we ook vanochtend. Het is zeven minuten over zes, ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Staatssecretaris Steven van Justitie heeft het debat over de affaire Domatov overleefd. Oppositiepartijen, SP, CDA, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie en GroenLinks... vinden dat de staatssecretaris moet opstappen, maar een motie daartoe... werd niet gesteund door een meerderheid van B van de A, VVD, SGP, PVV en 50 Politiek verslaggever Ferry Mengelen stelde na het debat... de onvermijdelijke vraag aan de staatssecretaris. Meneer Teven, wat wordt het? Optreden of aftreden? Optreden. Optreden? Ja, met... ik, consta ik constateer meneer Mengelen dat ik uh, de steun heb... van twee derde van het parlement. U heeft uh, 48 zetels tegen met uh, ja. fracties als... Uh... D66, ja, ja, CDA. Zeker. Is dat niet een groot zeker. blok wat het vertrouwen in u heeft verloren? Dat is, een, dat is een groot blok, maar twee derde heeft wel vertrouwen in mij. De beide regeringspartijen, de PVV en de SGP en 50PLUS. Dat is precies de andere twee derde. Ik had liever meer vertrouwen gehad, maar dit is ook voldoende vertrouwen. Voel je niet gaan. beschadigd? Nee, ik voel me niet beschouwen. We hebben het vertrouwen van de Kamer, dus we gaan door met optreden. Het debat was fel en teven moest diep door het stof, maar voor een paar partijen was dat nog niet genoeg. U hoort achtereen volgens Gerard Schouw van D66 en Eddy van Heijem van het CDA. Gebleken is dat de overheid fout op fout heeft gestapeld. En eerdere signalen hierover werden door de staatssecretaris... naar de opvatting van mijn fractie onvoldoende serieus genomen. En de vraag die wij ons als fractie hebben gesteld... is welk signaal we aan de samenleving afgeven... als wij geen politieke conclusies zouden verbinden... aan dit zeer kritische rapport van de inspectie. Doorslaggevend was de stem van de Partij van de Arbeid. Uiteindelijk sprak de fractie van de PvdA het vertrouwen uit in de staatssecretaris. Jeroen Rekour. Er is steun, er is vertrouwen, tenzij die is komen te ontvallen. Vandaag is dat vertrouwen niet komen te ontvallen. En eerder op de dag bood tevens een excuses al aan... de familieleden en vrienden van de overleden asielzoeker Don Matoff... rustpleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een detentiecentrum. FBI heeft twee verdachten in beeld die achter de aanslag bij de marathon in Boston zouden zitten. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten zo'n 180 gewond. Gisteravond liet de FBI tijdens een persconferentie foto's en video's zien van de twee mannen. After a very detailed analysis of foto, video and other evidence. We are releasing foto's of these two suspects. Suspect 1 is wearing a dark hat. Suspect 2 is wearing a white hat. Suspect 2 set down a backpack at the site of the second explosion. Just in front of the forum restaurant. FBI benadrukt dat het de ogen en de oren van het publiek nodig heeft om de twee mannen op te sporen. Eigenlijk zou die persconferentie al een dag eerder worden gehouden, maar hij werd 24 uur uitgesteld. Correspondent Wessel de Jong daarover. Reken maar dat er intern over het vrijgeven van deze beelden heel veel interne discussie is geweest bij de FBI. En het is natuurlijk ook een hele delicate balans. Door die foto's vrij te geven loopt het, natuurlijk het risico dat die verdachten op de loop gaan. Maar ja, tegelijkertijd ze hebben ze zo weinig informatie dus over deze mannen dat ze maar toch besloten hebben het, het, het, het publiek te betrekken bij het onderzoek. Maar het is dus een heel moeilijk besluit geweest waarschijnlijk om, om dit te doen. Volgens de FBI moeten de mannen als extreem gevaarlijk worden beschouwd. En het is dan ook absoluut niet de bedoeling dat men het heft in eigen handen neemt. Behalve de beelden van de twee verdachten is er nog niets over ze bekend. Zeker 27 eigenaren van supermarkten hebben jarenlang de belasting ontdoken. Dat deden ze door kunstmatig de omzet te verlagen. Dat hebben ze bekend tegenover de belastingdienst. Deze superman, supermarktmanager, legt uit hoe dat werkt. Nou, als supermarktondernemer zou ik fictief een product terug kunnen nemen in dit geval bijvoorbeeld een bloemkool, wat ik retour sla... waarbij ik het geld in mijn eigen zak zou kunnen steken. Als je dat per week voor een euro of duizend doet... kan ik dat geld in mijn eigen zak steken... en hoef ik over die 50.000 euro per jaar dus geen belasting te betalen. Het gaat om ondernemers die waren aangesloten... bij de inmiddels niet meer bestaande keten Super de Boer. Er is al 6,5 miljoen euro aan boetes en naheffingen terugbetaald. Het bedrag kan nog oplopen tot 10 miljoen. Staatssecretaris Wekers van Financiën is geschrokken... van de schaal waarop het gebeurde. Dat vind ik schokkend. Dat vind ik echt schokkend en niet acceptabel. Dat betekent dat er op grote schaal een structureel, stelselmatig is gesjoemeld en uh, belastingfraude is gepleegd. En dat kan niet. Op dit moment wordt er nog bij 59 ondernemers onderzoek gedaan. Wekers kondigt aan meer franchisers in de supermarktsector te onderzoeken. Ook Albert Heijn, C1000, Jumbo Plus en Spar bijvoorbeeld werken met zelfstandige ondernemers. In Venlo meldde zich vannacht rond een uur of één een man bij de politie... en die zei dat hij was ontvoerd en was teruggebracht met een explosief aan zijn been. De explosieve opruimingsdienst werd erbij gehaald... en die concludeerde uiteindelijk dat het om een nepboom ging, zegt de politie. De man, het slachtoffer, maakt het naar omstandigheden goed. Hij wordt nu verhoord. Er is niemand geëvacueerd geweest. Er is wel een gebied afgezet. En uh, nou, we gaan nu een afsprongenonderzoek opstarten om te kijken wie er verantwoordelijk voor is. De politie gaat ervan uit dat het verhaal van de man klopt. Het is niet duidelijk door wie en waarom die is ontvoerd. De man was flink geschrokken, maar bleef al die tijd wel kalm. De een blik in de kranten leert dat het gaat over Teven op de voorpagina's. In ieder geval van de Telegraaf. Kop is daar, Teven mag blijven. Grote foto van de staatssecretaris daarnaast met de hand voor zijn mand. Ook de opening van Trouw is dat. Teven beschadigd naar het Dolmatov debat. Staatssecretaris maakt excuses en houdt vertrouwen van twee derde van de Kamer. Schrijft Trouw, hij kwam er wel beschadigd dus uit. De derde van de Kamer zegt daar. Ja, het vertrouwen in hem op hoorde u net ook bij ons. En ook de opening van het Algemeen Dagblad. Nee, die is het niet. Het is het tweede artikel op de voorpagina. Fred diep door het stof om dood Dolmatov. De opening van het AD betreft uh, gevaarlijke eenling in vizier. Dat is de kop. De politie volgt honderd solistische bedreigers op de voet. En vooral het Koninklijk Huis blijkt het voornaamste doelwit... maar ook landelijk bekende politici, ambtenaren en rechters... zijn vaak het mikpunt van die eenlingen. FD dan komt nog terug op de cijfers over de werkloosheid gisteren. Een nieuwe klap voor vertrouwen staat er boven het artikel. Snel stijgende werkloosheid haalt optimisme van sociaal akkoord onderuit. En daarbij een foto van een bijl die in een massief houten blok is geslagen... met erop de woorden sociaal akkoord. En de opening van de Volkskrant gaat over de woningcorporaties. Uh, daarin staat in die koop fiscus faalt, geen huurverhoging. Zeker 100.000 scheefhuurders ontsnappen aan de maximale huurstijging... De woningcorporaties kunnen slechts bij 70% van de woningen, de scheefhuurders, een hogere huur in rekening brengen. Omdat de Belastingdienst niet heeft kunnen achterhalen wat het inkomen van de huurder is. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. De Romantics hoort u nu als u al wakker bent, talking in your sleep. Heel Bargem is wakker vanochtend. Want er loopt iemand over het grind in Bargem. En dat is Mark-Robin Visser. Mark-Robin, wat doe je daar? Dat gebeurt natuurlijk bijna nooit meer. Iedereen denkt, wie loopt daar op het grind? Precies. Er is geen jaren iemand over het grind. Dit is het, uh, Marcel, dit is het, uh, het kerkgrind. Dit is het grindpad voor de Bargkerk. In het pittoreske plaatsje Bargen. Voor mij zie ik een vijfsprong, maar liefst met een lantaarnpaal waar ze nou net vijf straatbordjes aan elkaar hebben kunnen monteren. Zo. De Zwiepse Weg is daar een van, vind ik wel een hele mooie naam. Ik zie daar in de verte kapsalon Erna, of Erpa, ik weet het echt niet precies. Restaurant De Groene Jager, ook nog gesloten. Hier tegen, naast het kerkje is uh, de gereedschapsvakman gevestigd... en die heeft gewoon zijn potgrond en de grasmaaimachines nog buiten staan. Dat kan gewoon in Bargen. De supermarkt, zag ik, gaat straks om acht uur open. En de bakkerij, daar brandt al licht... en het ruikt hier lekker op dit kruispunt, Marcel. Mm. Dus ik denk dat ik daar zomaar eens even ga beginnen. Dus er zit al wel leven in, in Bargen, Maar niet heel erg veel meer. En uh, Nou, is het leuk. Ik weet niet of je al iets te doen hebt dit weekend, uh, Marcel, toevallig? Uh, nou, dat gaat. <laughs> ja, ik heb nog wel wat ruimte. Uh, uh, niet zoveel. Nou, uh, dan heb ik nog wel een tip, een beetje in de geest van Meta de Vries. Want het is namelijk Open Bargem Weekend. Nee. De bewoners hier, en dat zijn er uh, een, een, een dikke 900, zo, zo groot is het dorp hier... die hebben allerlei activiteiten georganiseerd en, uh, om uh, dit dorp een beetje onder de aandacht te brengen. En wat me nog wel het meeste aanspreekt, is eigenlijk de stoomtrein. Ik, zoek, ik heb me hier al ongelukkig terwijl ik hier naartoe reed, gezocht naar een rails. Die is er niet, dus ik ben heel benieuwd hoe ze hier een stoomtrein <laughs> ja, door dit dorp willen lastig dan. rijden. Maar zo proberen ze dus uh, dit weekend althans... het uh, dorp een beetje in de belangstelling te krijgen. Ze hebben een glossy gemaakt, ze hebben een website... ze hebben zelfs een Twitter-account en een Facebook-pagina. Moet je nagaan, allemaal in de strijd om de inwoners, want uh, Bargem loopt leeg. En we gaan kijken of we dat tij vanochtend kunnen keren. Wat denk je, Marcel? Nou, het gaat jou lukken. Weet je? Ja, Ik vertrouwen. heb geen idee, maar ik hou wel van de ludieke acties. Ik dus zeg, laten we gewoon eens kijken hoe ver we kunnen komen. Bargum vooruit. Toch? Ja. Marco Wee okay, Visser. De vaart in Volkeren. Juist. Jawel. Vanuit Bargum vanochtend. Bargum doet alles om het hoofd boven water te houden. Het is bijna tien van half zeven. Dertien bands en artiesten worden vandaag wakker met een flink compliment van de fans. Ze hebben namelijk een 3FM Award Gewonnen, door de fans bezorgd. Prijs van de luisteraars van de muziekzender. Raccoon was de grote winnaar met drie awards. Vertraggever Matthijs Holtrop was al de hele avond tijd. Dansen! Iedereen! Hey! Iedereen dansen. spelen. Zullen we een danspasje doen met z'n allen? Vanuit de Ronde Arena strijden de artiesten om 13 awards. Dat zijn er heel veel. Uh, ik heb hier een envelop. Met de winnaar. De categorie beste zaar. de eerste award van vanavond is voor... Guus Meeuwis! Meneer Wolters zei ooit je doet het niet voor de herkenning, maar het is wel leuk als je het hem krijgt. Hoe zie jij die verhouding tussen het 3FM Awards en bijvoorbeeld de Harpen, de Edisons en de popprijs, andere muziekprijzen? Wat, wat voor plek heeft dan het 3FM Award? Uh, wat het 3FM Award is gelukt, is om het een eigen gezicht te geven. En, uh... Edison is van oudsher een hele, hele uh, interessante en uh, traditionele prijs. Um, je merkt wel uh, dat dat nog steeds geldt bij de muzikanten: dat die telt ook. Maar je uh, voelt wel dat men zoekende is naar uh, de juiste manier om het uh, de grandeur te geven die het verdient. En uh, die zijn ze al negen jaar verder. Je merkt gewoon dat het. Iedere keer iets meer krijgt en dat ze er heel goed over nadenken en dat wij als muzikanten steeds uh, meer gaan waarderen. En uh, dat deden we al, maar je merkt ook dat er steeds meer waardering komt ja. voor de prijs. de dus 3FM-woord heeft een plekje echt veroverd? Nou ja, dat kun je wel stellen. Ja. ja. En de andere, zeker ze hebben het niet verloren. Maar deze is erbij gekomen. Dat is wel heel goed. 13 awards, is dat niet wat veel? Nee, nee ja, dat zijn wat we al jaren hebben. En uh, ja, als je ze allemaal afloopt, dan, uh, dan zijn ze allemaal logisch. Zendecoördinator en organisator Wilbert Mutsaars. Het is een show op televisie, op de radio en natuurlijk nog mensen gewoon hier in de zaal die uh, genieten van alle optredens. Maar ook natuurlijk van al die presentaties daaromheen. Hoe bedenk je dat, dat het zo aan alle kanten moet kunnen kloppen? Nou ja, dat is best een uitdaging inderdaad. Dat is ook een van de redenen waarom nu. Uh, Waar Koen ook nog een half uur door heeft gespeeld. We willen heel graag dat het publiek ook echt het gevoel heeft dat ze naar een, naar een optreden gaan. En niet alleen maar naar een tv-opname. Dus dat is één uitdaging. De andere is natuurlijk de online, radio. Ja, alles loopt door elkaar. En dat gaat uh, goed. Ja, ik heb natuurlijk nu het alle hectiek nog niet alles en gezien. Maar volgens mij ging het goed. En de winnaar in de categorie beste single is... Oceaan Raccoon! Alweer in die prijzen gevallen! Raccoon! En de winnaar van de 3 fm Award in de categorie beste band is Raccoon! Freedom. Freedom. Wat een triomftocht. Niet normaal. Jullie hebben niet altijd al die prijzen gewonnen, jullie bestaan al 15 jaar. Upsen en graag. nu um, stroomde een naar de andere prijs binnen. Ja, wij hebben um, ineens. Heel veel prijzen gekregen afgelopen drie jaar eigenlijk al. Uh, die Liverpool rainplaat die, die is zo goed ontvangen door iedereen. En, uh, ja, het, het houdt niet op, lijkt het wel. oceaan Oceaandrachteraan, hoppakee. Ik, uh, en we zijn nog lang niet klaar. We hebben nu pas het idee dat we, dat we het snappen en hoe het moet. Het begint pas. Het begint pas. Ja. ja We zijn heel, echt, echt heel erg trots hierop. Maar, uh, het is niet meer dan een schouderklop. En een duwtje in de goede richting, hè, dat moet je nooit vergeten. Je doet niks voor de prijzen, je doet alles omdat het kippenvel op je armen het lekkerste gevoel is van de hele wereld. En daarvoor schrijf je liedjes. En waar krijg jij nou die kippenvel van dan? Liedjes schrijven. Is dat thuis achter een bureau? Uh, dat kan overal. Dat kan echt overal. Als je op de fiets zit, Neuri. Ik, ik heb op allemaal tegenwoordig een... Uh, vroeger was het een cassettedek. Daarna werd het een, een memo-recorder. tegenwoordig heb je een, een dictafoon op je telefoon. Dus het... het uh, Niks, niks vergeten, niks verloren laten gaan. En voel je al het kippenvel wat de mensen hier in de zaal hebben, een jaar later, als zo'n zo nummer op, op plaats staat? Nou, vaak voel je het wel, ja. Of iets, uh, of iets raak is of niet. Dat voel je wel vaak, ja. Hoe vaak heb je al kippenvel gehad bij het materiaal dat je nu opneemt? Bij, uh, alleen nog maar. Want uh, we, we won't take less. <laughs> ja, de spirit zit goed, hè. Je hebt de... Uh... Absoluut, ja. Okay. Geniet van deze hele mooie avond. Dankjewel, gaan we zeker doen. Want die andere kruiper, een oceaan vol tranen is van mij. Voor jou van mij. Oceaan, van Raccoon hoorde u tot slot. Raccoon, de grote winnaar gisteravond bij de uitrekking van de 3FM Awards. Het zit de Franse president François Hollande niet mee. De werkloosheid is hoog en blijft maar oplopen. Zijn populariteit is laag en blijft maar afnemen. En toen was er ook nog die minister die een geheime bankrekening had. En nu is er dan het nieuwste schandaal. Volgens onze correspondent Frank Renaud een taalschandaal praat over Fransen en hun uitspraak van de Engelse taal en er wordt altijd gelachen. Maar als u dacht dat het niet erger kon dan inspecteur Clouseau, dan heeft u het mis. Want de Franse president François Hollande heeft zijn condolences overgebracht aan Groot-Brittannië na het overlijden van Margaret Thatcher. En dat deed hij met een bericht op zijn website, in het Engels. En die condolences kon je ook beluisteren. Margaret Thatcher's Deadmarks Disappearance, Overgrad Figuromade, A deep impression on Ecountry's History during 11 years, a British Prime Minister. Jazeker, wat u net hoorde was Engels. Althans, het is wat ze hier noemen Franglais. Engels, Anglais, met een heel zwaar Frans accent. Franglais dus. En dan ook nog met een soort robotstem. Luistert u even mee. True her public life. Holding true to a firm conservative belief. Holding true to her firm conservative beliefs. En Sachu cared about the United Kingdom's influence and the defense of her country's interests. She cared about the United Kingdom's influence and the defense of her country interests. En zo gaat het de hele verklaring door. Een onverstaanbaar eerbetoon aan Margaret Thatcher. In Frankrijk zijn de condoliances van president Hollande inmiddels uitgegroeid tot de grap van de dag. Het werd zelfs zo'n nationale lacher dat het genant werd voor de president. En dus liet hij de tekst verwijderen en wordt in de nieuwe versie nu een fatsoenlijke Engelse stem gebruikt. Jammer, want het blijft leuk om iemand in het Franklet te horen praten over Express his solidarity with the British people. Express his solidarity with the British people. Theme van de Pink Panther hoorde u natuurlijk. Deed dat te denken aan inspecteur Clouseau. Bijdrage hoorde u van Frank Renoud. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Fortuna uit Delft en PKC uit Papendrecht spelen morgen voor bijna 10.000 toeschouwers in Ahoy... de finale om de nationale korfbaltitel. Voor Fortuna-aanvoerder, Barry Schep, is het een extra speciale wedstrijd. Het is namelijk zijn laatste als speler in clubverband. Het hele seizoen had Schep dan ook maar één doel... en dat was de finale halen in Ahoy. En nu het zover is, komt zijn droom dan uit. Het doel is bereikt, zou je zeggen. Maar nee dus. Het is negen jaar geleden dat ik uh, voor het laatst in de grote finale stond. Dus dat was doel één. Uh, die hebben we bereikt nu. Dus ja, je moet je doelen verleggen. Dus nu... Uh... Wordt doel 2 wordt uiteraard het winnen van de finale. Dus of het behalen van de finale belangrijker is geweest... dan het winnen van de finale, denk ik niet. Want uh, ja, nu staan we in de finale. En ik ga natuurlijk een bijzonder afscheid krijgen... strakjes in Ahoy, in de grote finale. En uh, ja, bij winst is het nog tien keer mooier dan bij verlies natuurlijk. Wat is jullie historie dit seizoen tegen uh, PKC? Twee keer verloren in de competitie. Uh, de eerste keer vrij kansloos. Twee of drie verschil volgens mij... In de uitwedstrijd in Papendrecht stonden we twee, drie minuten voor tijd nog drie goals voor. En we uh, ja, verloren we onze concentratie. En uh, uh, verloren we uiteindelijk met één punt verschil. Het is dus altijd lekker om in de competitie twee keer te verliezen. En in de wedstrijd gewoon te winnen. Ook dat zal niet de eerste keer zijn dat dat een keer lukt. Nee, ik heb drie keer in Ahoy gestaan tegen PKC. Twee keer in de grote finale. Alle keren gewonnen. Dus uh, uh, de voorboden zijn goed in ieder geval. Nou ben jij aanvoerder van Fortuna. Je bent aanvoerder van Oranje. Je bent in de vorm van je leven misschien wel. En je gaat stoppen. Waarom in vredesnaam? Ja, dat wordt natuurlijk veel gevraagd deze dagen. Omdat je zelf topfit bent, goed in vorm. Wel 33 jaar. Op mijn 18e speelde ik mijn eerste wedstrijd in Fortuna 1. Dus is vijftien jaar geleden. Dus 15 jaar topsport uh, in de benen. Dat uh, gaat niet in de koude kleren zitten. Dus uh, ik verlang er ook wel even naar... om, uh, om een keertje in, uh, in de ochtend uh, lekker wakker te worden. En uh, niet uh, pijn met poten te hebben, zoals in het Westland altijd zeggen. Dus uh, ja, ik denk uh, uh, dat ik het gewoon... Ik, ik heb het besloten op gevoel. Ik ben een gevoelsmens. Ik denk dat ik nu op mijn top zit en dat iedereen... Uh, en het super jammer vind dat ik stop. En uh, dat is beter dan dat iedereen zegt van joh, het wordt nu een keer tijd om te stoppen. Of dat je moet stoppen door blessures. En uh, ja, ik sta er nog steeds 100% achter. Ik kijk er naar uit naar het moment dat ik gestopt ben. Dat ik uh, me op andere dingen kan gaan richten. Maar ik kijk er ook enorm naar uit naar de laatste wedstrijd. En met enorm veel trots uh, terug op uh, de carrière die ik heb gehad. Ben je dan het type speler die dan nog gaat ballen in Fortuna 5? Of is stoppen echt stoppen? Stoppen zeker stoppen. Ik ga niet op laag niveau, want dan ga ik me alleen maar ergeren. En uh, Nee, dat kan ik zeker niet, nee. Barry Schep. Komende zomer doet hij nog wel mee met de nationale ploeg... aan de wereldspelen in Colombia. En daarna stopt hij ook als international. Straks hoort u het vervolg op de soap... rond de presidentsverkiezingen in Venezuela. Maduro wordt beëdigd als president. En tegelijkertijd is er een hertelling aangekondigd. Toch een hertelling. Ga ik straks over praten met onze correspondent Mark Bessems. Dit is Radio 1. Half zeven geweest. Hier is Dorold Megens met het NOS Journaal. Goedemorgen, Dorold.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 De Pakistanse politie heeft de voormalige president Musharraf gearresteerd. Dat zou zijn gebeurd bij zijn landgoed net buiten Islamabad. Musharraf is gelijk voor de rechter gebracht op verdenking van hoogverraad tijdens zijn presidentschap. De rechtbank had de arrestatie van Musharraf gisteren al bevolen, maar toen wist hij de rechtbank uit te vluchten. En Marcel zei het al, in Venezuela komt toch een hertelling van de uitgebrachte stemmen bij de presidentsverkiezingen, heeft de kiescommissie bekendgemaakt. Van alle stemmen is ruim de helft al opnieuw bekeken in de nacht na de verkiezingen. De andere stemmen worden nu ook nog een keer bekeken.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 Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, ook goedemorgen. Eh, goedemorgen. Nog geen files op de Nederlandse wegen. Wel wat vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden geen treinen. De oorzaak is een wisselstoring en de vertraging meer dan een uur. John Bakker bij de ANWB. De Tweede Kamer, u hoorde het, maakt het staatssecretaris Steven moeilijk. Maar hij mag dus blijven. Straks een verslag van het debat dat maar liefst 13 uur duurde.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 Vier minuten over half zeven. Goedemorgen. De kiescommissie in Venezuela heeft besloten dat er dus toch een hertelling komt... van de stemmen die zijn uitgebracht bij de presidentsverkiezingen. Die hertelling was aangevraagd door de oppositiekandidaat Capriles. Contact nu met correspondent Mark Bessems. Mark, ja, het, het zou toch eerder niet doorgaan. Waarom komt er nu dus toch een hertelling? Ja, het zal wel te maken hebben met de druk die er is uitgeoefend door de oppositie. Het was de afgelopen dagen bijzonder spannend. Het was bijzonder uh, onaangenaam, en een grimmige sfeer. En uh, de kiescommissie heeft gezegd dat uh, voor de harmonie en voor de vrede uh, er nu toch wordt herteld. Uh, Capriles ziet dat als een overwinning. Je moet weten, in Venezuela staat wettelijk vastgelegd dat na elke verkiezingen sowieso 54% van de stemmen wordt herteld. Dat is al gebeurd. Uh, maar de oppositie wilde dus ook die overige 46% laten checken. Want, dachten ze, fraude. Nou, dat gaat nu gebeuren. Uh, hertelling. Uh, dat gaat vanaf volgende week in. En dat kan natuurlijk nog, we nog weken duren. Maar voorlopig lijkt dit toch een kleine overwinning uh, voor Capriles. Ja, die beschouwt het als een overwinning. En de beëdigd of straks beëdigd president Maduro, heeft hij al gereageerd? Nou, nee, hij heeft nu nog niet gereageerd. Het is allemaal nog uh, heel vers. Maduro zit uh, niet eens in Venezuela. Hij is in Peru... Want daar is op dit moment een spoedoverleg gaande van UNASUR. Dat is de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties. Een samenwerkingsverband dus van allerlei landen in de regio. Nou, Maduro ging daar naartoe om steun te zoeken voor zijn overwinning. En nou ja, ze zijn nog aan het praten. Maar je kan verwachten dat de buurlanden nu misschien echt eventjes willen wachten... op het resultaat van die hertelling. Ja, en overwachten gesproken. Ik zei het al. of zou worden beedigd. Gaat dat dan wel door? Ja, je zou zeggen van niet inderdaad, maar het staat toch nog steeds gewoon op de agenda. Eh, misschien eh, eh, verandert het er nog, maar voorlopig ziet het er zo uit dat Maduro eh, vanuit Peru terugreist naar Venezuela. Over een paar uur wordt hij daar in het parlement verwacht om eh, beëdigd te worden. En de oppositie, oppositieleider Capriles, die heeft alvast gezegd... jongens, op het moment dat dat gebeurt gaan we gewoon met z'n allen weer lawaai maken. Niet alleen met potten en pannen deze keer, maar ook met muziek. Goed, even afwachten nog of het ook echt gaat gebeuren. Correspondent in Latijns-Amerika Mark Bessems. U hoort van hem zodra er meer nieuws is over die hertelling... en eventueel beëdiging van Maduro. Hij vindt dat hij moet optreden en niet moet aftreden... naar aanleiding van de dood van de Russische asielzoeker Don Matov. En een tweederde meerderheid van de Tweede Kamer bleek dat gisteravond met de meens. Een motie van wantrouw van de SP werd met 96 tegen 48 stemmen verworpen. Teven vindt dat hij voldoende vertrouwen krijgt om aan te blijven. Maar vanzelf ging dat allemaal niet. Als u mij toestaat zou ik dit debat ook willen aangrijpen om publiekelijk mijn verontschuldigingen aan te bieden aan de familie en de vrienden van Alexander Dolmatov. Voor hun is zijn dood een groot persoonlijk drama en die excuses die geef ik ook bij deze en die zijn gemeend. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Gesthuizen van de SP. Ik houd de staatssecretaris verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Hij heeft als persoon, bewindspersoon, gewerkt aan een systeem... en aan een attitude die er vooral op is gericht... vreemdelingen het land uit te krijgen. Voorzitter, als ik dan de balans op maak... dan is er voor mij maar één conclusie mogelijk. Staatssecretaris, stap op. Dank u wel. Ik vind dat ik moet optreden niet aftreden. Dat heb ik lang over gedupt. En die keuze heb ik uh, gemaakt. Maar het is uiteraard voorzitter, aan uw kamer om daar een oordeel over te geven. Ik hoop dat ik, voorzitter, al uw fracties heb overtuigd. Uh, maar met het voordeel van de twijfel kan ik niet door. Dus ik hoop daar in derde termijn wel iets van te horen. Mevrouw Gesthuizen, De Kamer gehoort de beraadslaging zegt het vertrouwen op... in de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door mevrouw Voortman en mevrouw Tieme. Dan geef ik nu het woord aan de heer Schouw van D66. Die volmondige steun, mevrouw de voorzitter kan mijn fractie hem niet langer geven. En de fractie van D66 zal daarom dan ook de motie van wantrouwen steunen. Dan geef ik nu het woord aan de heer Slob van de ChristenUnie? Mevrouw de voorzitter, alles afwegende komt de fractie van de ChristenUnie tot de conclusie... dat in deze situatie staatssecretaris Teven de eer aan zichzelf moet houden en moet aftreden. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Heijem van het CDA. Nu hij zo nadrukkelijk de vraag uh, expliciet aan de Kamer heeft uh, voorgelegd... en heeft aangegeven dat het voordeel van het twijfel voor hem niet genoeg is... zal ook mijn fractie stemmen voor de motie waarin het vertrouwen wordt opgezet. Ik geef het woord aan de heer Zelstra. Voorzitter, de VVD is daarbij van mening... dat niemand de staatssecretaris kan verwijten... dat hij het strenge en rechtvaardige, maar ook humane asielbeleid uitvoert, dat is afgesproken in het regeerakkoord. En wij hebben dan ook alle vertrouwen in zijn functioneren. Dan geef ik nu het woord aan de heer Recoeur van de Partij van de Arbeid. Het vertrouwen is er wel, het vertrouwen is er niet. Het vertrouwen is er wel, daar hebben we vandaag een zwaar debat over gevoerd. Eind van het debat maken we deze balans op, het vertrouwen is er. Voor de motie Gestuizen hebben gestemd 48 leden. Tegen de motie gestuizen hebben gestemd 96 Leden. Emoties verworpen. Meneer Teven, wat wordt het? Optreden of aftreden? Optreden. Optreden? Ja, Met... ik, constateer, ik constateer meneer Mengele dat ik de steun heb van twee derde van het parlement. Aldus, staatssecretaris Teven van Justitie, gisteravond laat na het debat. Meer reacties hoort u later deze uitzending. Is een levensgevaarlijke combinatie, droogte en harde wind. In Hoogsoeren ging 20 hectare hei in vlammen op. Straks een reportage. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. En na half negen gaat het dan gebeuren. Dan hoort u bij ons het officiële Koningslied. Gebaseerd op zinnen die iedereen mocht inzingen. Het is de bedoeling dat iedereen op 30 april dat lied dan ook gaat meezingen. Maar dit lied is niet het enige Koningslied. Hoeveel liedjes zijn er? Tel maar even mee. Uh, wie, wie waren dat? RTL Boulevard United met koningin van alle mensen. Dries Roelvink met koningslied. Gebroeders Co Ko met koning Pils. Hans Lieberg met koningslied. En Bertie Lucano met koning Willem-Alexander. En dat waren ze nog lang niet allemaal. Pff, ik zie door de bomen het bos niet meer. Het zijn er ook heel veel. Want je hebt ook nog het officiële koningslied... dat vandaag in première gaat. Gezongen door Toetsbekend Nederland... En dan is er ook nog een inhuldigingslied... dat door het Nieuw-Amsterdams-Kinderkoor wordt gezongen... tijdens de ceremonie in de Nieuwe Kerk. Herman van Veen heeft dat nummer geschreven in opdracht van het parlement. En wat is dan het leukste lied? Kies dat zelf maar. Wij zijn het orkest van de koning. Wij zijn het orkest van de Koning. Ja, oranje is mijn kleur. Met respect... Maar die zijn dus allemaal niet het officiële koningslied. Hoort u zo dadelijk na half negen bij ons. En dan bel ik ook met de componist Jan Jubank. In Hoogsoeren op de Veluwe is gisteravond 20 hectare hei afgebrand. Treinverkeer werd een paar uur stilgelegd. en De sterke wind leek er even voor te zorgen dat de brand zich ook nog zou uitbreiden. Want weer officier Martin Slot reed, toen het zand zijn brandmeester werd gegeven... samen met Joris van de Kerkhof de hei op. De brandweer gaat nog één keer een rondje maken. Hij, als het goed is hier nog een voertuig ook zo meteen. Ja, op de plek waar de brand weer bij elkaar komt in ieder geval, waar koffie en thee is, uh, in het donker. Van hieruit zag je de brand niet denk ik. Het is gewoon een verzamelplek. Toen ik aankwam, en dat was denk ik ongeveer 2,5 uur geleden, toen kon je die kant op, niet over het spoor kijken. Er is zoveel in. Hier gaan we onder eh, de snelweg door de A1. Eh, daar kon je nog wel overheen rijden, maar er was veel rook. Er was veel rook, maar niet zoveel dat, met het verkeer, hè, dat het stilgelegd moest worden of iets dergelijks. Dat is heel erg beperkt gebleven. De A1 ligt ook een stukje hoger, dus daar hebben we geluk mee gehad. Het is ook wel schattig, uw auto. Want om hier te kunnen zitten, moest u een kinderzitje weg doen. Het moet wel heel stoer, stoer, heel stoer zijn voor kinderen om altijd in een rode brandweerauto te kunnen rijden. Ik heb uh, drie kinderen in de leeftijd van 1, 3 en 5. En die vinden het allemaal geweldig om in de brandweerauto naar school of naar het kinderdagverblijf gebracht te worden. We zien nog een aantal voertuigen die aan het nablussen zijn. En dit hier, het heideveld hier rechts, is helemaal afgebrand. Uh, het is niet alleen heide, het is vooral het pijpenstrootje wat erboven stond. Maar dat is allemaal afgebrand. Ik rij nu door langs het afgebrande stuk tot het punt waar het ongeveer begonnen is. Om ook een beeld te geven hoe ver. Ja, dat is best een net. Want u rijdt, uh, eens even kijken, hoe hard rijdt u? Nou, hard genoeg. Oh, een kilometer of vijftig. Ja. U ziet hier is afgezet. Dit is. Hier in dit stuk is het. is de brand begonnen. Ik wil even ruiken buiten. Uh, hier. Oh ja, het rijdt Jammer. Ja, ja. Nou, Je kunt je voorstellen dat hij hier staat met de harde wind, dat hij in één keer over dat veld heen raast die kant op. En Daar in de bosrand hebben we hem tegen kunnen houden. En toen is hij uiteindelijk daar in het bos verderop waar we langs reden, uh, we zijn gewoon ook geholpen op deze manier door, de, door het bos. Ja, de bos heeft hem niet zelf aangestoken. Hè? Nee, het bos heeft hem in ieder geval. Als het aangestoken is, is dat in ieder geval niet door het bos gebeurd. Er moet nog onderzoek natuurlijk gebeuren. Ja, het ruikt nu wel, wel, wel flink. Nou, in de verte horen we de trein ook voorbij komen. Die rijden weer alles verder wel redelijk onder controle. Met de auto dan maar weer terug. En de kinderen gaan daar natuurlijk ook weer mee naar school. Welke mooie sterrenhemel. Een prachtige nacht. Hoogsoeren gisteravond. Joris van der Kerk de Kerkhof was daar bij de Heidebrand. En Mark-Robin Visser is vanochtend in Bargem bij de bakker, toch? Mark-Robin? Ja, zeker. Er moet even iets in de oven nu, Marcel. Want anders gaat natuurlijk hier het hele ik, schema naar de ik stoor niet langer. Naar De monoxie. Dat begrijp je. Uh, ik zie hier een grote schaal witte bolletjes en wat maanzaad en dingetjes. Daar moet nog even iets mee gebeuren, meneer Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang bent u nou al bezig? We zijn ongeveer half vier zijn we bezig. Half vier? Ja. Kijk. Dat is, dat is het dagelijks ritueel, hè? Ja. Om toch een beetje brood op de plank te, te krijgen. Hoe is het met het brood op de plank in Bargem? Ja, er wordt natuurlijk een hele roering gegeven aan, het, uh, aan de leerstand die er op het moment is of die, die, die, die dreigt. De ja. leerstand valt dit nog, nog wel mee, vind ik eigenlijk. Maar in de toekomst uh, zijn ze dat bang dat de huizen niet verkocht worden. En, uh... ja. Nou, Maar ik neem aan dat u aan de verkoop van het brood ook wel merkt hoe het, hoe het gaat... Voor ja, een goede graadmeter, hoeveel brood je verkoopt? Uh, ja, dat is wel, wel van meer, meer dingen afhankelijk. Ja? Wat ja, ja, of, of de gewoon op tournee gaan, of uh, ja, het weer buiten. Uh, het weer, ja. Het uh, regent, dan komen de mensen ook niet zo snel. Dan wachten ze nog een dagje met komen. Ja, ja, ja. Ik zou zeggen, doet u die even af, dan ga ik even naar uw vader. Meneer Jansen, die staat hier. Uh, wat bent u aan het doen? Dit is volkoren brood. Je bent volkoren brood aan het afwegen? Afweren, ja. Zeg, meneer Jansen, hier, hier op het plein voor de kerk... daar hangen allemaal vogelhuisjes. Ja, ja, ja. Weet u daar iets van? Nee, ik weet het nog niet. Wat, wat... Arjan, wat betekent niet, dat. Arjan weet niet. Arjan, dat is uw zoon. Ik geef ja. het terug naar meneer Arjan. Wat, moet dat met, wat is het idee van die Nou, Dat er nog honderd huizen te koop staan, in principe. <laughs> dat, dat is voor de jonge aanwas van Barfum in de toekomst. Dat zijn vogelhuisjes die hebben de leerlingen van de plaatselijke school hier gemaakt? Die, de leerlingen van de Barfum school hebben die gemaakt, ja. En dat, ja, als trekker. Als... Ja. En u heeft zelf ook iets gemaakt... Ja, we hebben zelf een knoopbrood gemaakt. Laat eens even zien, waar is dat? Waar kunnen we dat, uh, want het ligt hier al ergens mooi uitgestald. Ja. <lacht> Dit is een broodje. Van volkorenmeel, gevuld met honing en rozijnen. En het heet, we noemen het? We, we, we hebben het eigenlijk genoemd thuiskomertje. thuiskomertje. Het thuiskomertje. Voor de mensen die we eventueel terugkomen naar Bargum. Ja. Maar omdat het de vorm van een knoop heeft, ja, zeggen ze hier al een knoopbrood. Het is ja. nu al ingeburgerd. Het is, in, het is nu al ingeburgerd, ja. <laughs> en, uh, bent u, heeft, gaat u nou een extra voorraad bakken vanwege de grote stroombelangstellenden... die ja, dit ja, weekend naar het dorp verwachten Ja, verwacht het, dit weekend wel een grote toestroom uh, naar Bargum. Ja. Er zijn heel veel dingen uh, op, de, op de planning en heel veel uh, is er uh, bedacht. Ja, ik heb gehoord dat er zelfs een stoomtrein gaat rijden. Dan ben ik toch heel benieuwd hoe ze dat hier gaan doen? Nou ja, die is van vroeger nog... Uh, die stond. Ik heb nee. nog geen rails gezien in Bargem. Nee, maar dat kan tegenwoordig van alles. Hè? Dat lossen we wel op. We Het is wel heel grappig. Ja, maar... als, je, als je in Nederland iets organiseert, hè, zoals dit ja. dorp... en de bewoners organiseren nu ze zeggen... wij zetten ons dorp in de etalage... Ja. dan is er ineens ook heel veel belangstelling. Vertel eens wie hier allemaal al geweest zijn. Jij ja, hebt de, de KRO gezien. Omdat Gelderland is heel druk geweest hier. Met, met allerlei reportages en uh, ja... Artikel in de Telegraaf. Artikel in de Telegraaf. Ja, we hebben wel heel veel langs zien komen. En nou de NOS. En nu is de NOS hier. Ja. Dat moet toch, dat kan toch bijna niet meer fout gaan nu hier. Nee, we krijgen links en rechts van allerlei berichten. Ook van collega's dat je, je bent in het nieuws, dat je bent op de radio geweest. Ja. ja, dat hoor je toch, links en rechts. Ja, ja. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat mensen hier willen wonen. Ja, ja, goed. Uh, gaat een stukje leven uit, hè. Maar ik denk dat het voor elke plaats in Nederland geldt. Het is niet het enige dorp in Nederland wat kampt met leegstand... maar het is misschien wel het enige dorp met een eigen broodje ervoor. Ja, misschien wel. Mag ik een klein stukje proeven, mag als ik zo onbescheiden mag. mag zijn? U mag het eens dus Even kijken of dat... Uh... We snijden even een klein stukje af, uh, Marcel. En dan zal ik even, even proeven of dat wat... Het is heerlijk zoet. Ja, het is, het is ook voor bij de koffie of met het ontbijt. Het is uh, breed inzetbaar, zeggen wij wel eens. Hè? Het is een mooie naam. 3,95 kost hij, 3,95 kost die. ja. Kan er nog wat af, of... Uh... Oh, ja, sorry hoor. Ja. <laughs> Alles is te overleggen, er kan niks in. af, Marko. <laughs> nee, ik heb het er wel van over. Goed. Uh, de groet uit Bargem, nee. en uh, we spreken straks verder hier. Ja. Juist, uh, niet meer met volle bot. De verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met uh, files op de A15 van Rotterdam naar Europoort... bij Rotterdam-Charloes 2 mm -hmm. Rotterdam en bij Spijkenisse 2 kilometer... En na een ongeluk op de A50 van Oslo-Arne bij hetere 2 kilometer, De de rechterrijstrook dicht. Nou, John, het is vrijdag. Uh, meestal rustig. Hè? Of zijn er nog bijzonderheden? Nee, ik verwacht eigenlijk niet zo gek veel uh, vanochtend. Het is dus redelijk droog volgens mij overal. Dus dat gooit, uh, gooit geen route in te eten. op nou, vrijdag meestal niet meer dan zo'n 30 kilometer. John, bakker bij de AWB, dankjewel. Van 6 tot half tien, Het NOS Radio Wing Journaal met Marcel Ooster. type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 Is vandaag 19 april de officiële nationale dag tegen pesten. Op heel veel plaatsen in het land wordt daar aandacht aan besteed. Ook in Rijswijk, daar willen namelijk de stoere moeders, basisschoolkinderen ervan doordringen dat pesten, zoals ze het zelf zeggen, niet echt cool is. Nee, zelfs echt niet cool is. moet wel goed zeggen natuurlijk. Want Lisbeth Jonger is aan de telefoon initiatiefnemer van de stoere moeders. Goedemorgen mevrouw Junger. Goedemorgen. Wat zijn die stoere moeders? Uh, nou, ik denk dat uh, alle moeders wel een beetje stoer zijn. Want uh, hetzelfde een beetje als groen gas, hè. Moeder zijn is geweldig. Ja. Maar als je eraan denkt dat er mis kan gaan, dan ben je als moeder eigenlijk heel kwetsbaar. Ja. Maar dan moet je als moeder wel opstaan, natuurlijk, als je Precies. ziet dat kinderen gepest worden. Ja, dat klopt. Wat en, kun je dan uh, doen? Wat kun je dan doen? Nou, uh, wij gaan in ieder geval vandaag uh, de kinderen in Rijswijk op 15 basisscholen fijn uitleggen dat het heel belangrijk is om uh, aardig te zijn voor elkaar, want dat is fijn. Ja, is, is dat alles of neemt u ook actie, onderneemt u actie als u merkt dat er iemand gepest wordt? Uh, nee, dat doen we niet. Uh, dat, uh, daar gaan we ons verder niet mee bemoeien. Uh, we gaan het wel proberen de kinderen uit te leggen. Dat het, uh, dat het ook wel goed is als je voor elkaar opkomt. Als je ziet dat er wordt gepest bijvoorbeeld. En uh, dat je dan uh, nou ja, kan proberen er iets aan te doen. Of naar de juf of de meester te stappen. Of het thuis te bespreken. Maar dat het wel belangrijk is dat er actie wordt gevoerd inderdaad. Dat ja. je iets doet. Ja, bent u, waarom bent u daarmee begonnen? Omdat u zag dat er te weinig werd gedaan? Dat er te weinig aandacht voor is voor dat aardig zijn voor elkaar? Uh, nou sowieso in deze tijd. Een moeilijke tijd van crisis en verharding van de maatschappij. Maar nee hoor, dat is niet uh, de insteek geweest. Ik heb vorig jaar uh, las ik een artikel over digitaal pesten. Dat was eigenlijk nog voor de hype uh, van eind vorig jaar. En uh, toen heb ik een idee ingeleverd uh, waar ik een prijs mee uh, kon winnen. Een geldprijs om het idee uit te voeren. En dat was dus om op de Nationale Dag tegen pesten in het schooljaar, in dit schooljaar, actie te gaan voeren met alle basisscholen in Rijswijk. En dat zijn 3300 kinderen. Dus ik hoop dat we vandaag een statement kunnen maken met z'n allen. Ja, en, en daarna, na dat statement, gaat u dan door? Uh, nou, daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Er werd wel van de week aan me gevraagd door een organisatie die uh, meehelpt. Uh, me heeft geholpen met het organiseren. Die hebben zich spontaan aangeboden. Dat is uh, Sport en Evenementen Haaglanden. En die vroegen aan mij, hoe gaan we het volgend jaar weer doen? En toen zei ik, van, nou, ja, dit is eigenlijk wel heel veel werk geweest. Uh, dat weet ik nog niet. En toen ze, vroegen ze of zij het dan mochten uh, gaan oppikken... om dit uh, gewoon ieder jaar te gaan doen in Rijswijk. Samen met de scholen om gewoon één keer per jaar... op die nationale dag tegenpesten. Ja, uh, dat is even weer bij stil te staan. Van, uh, wordt er wel genoeg aan gedaan? En de kinderen ook uh, daarvoor uh, in te lichten. Goed, mevrouw Jonger. Uh, succes met uw initiatief? Ja, hartelijk dank. Dat het een mooie dag wordt vandaag. Ja, bedankt. En bedankt, bedankt voor het daar gesprek. Voor. Goedemorgen. Da. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Gert Kruuk. Veel aandacht voor Fred Teve in de krant. Er ging een siddering door de Kamer tijdens het debat, schrijft de Telegraaf. Bij het artikel een foto van de staatssecretaris... die zijn hand voor zijn mond slaat. Het was een lange, zware dag.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 Voornaamste doelwit zijn het Koninklijk Huis... maar ook landelijk bekende politici, ambtenaren en rechters, meldt het AD. De Eerste Kamer moet worden afgeschaft, zegt vvd fractieleider Halbe Zijlstra. De Tweede Kamer in de Telegraaf zegt hij dat. Als de Eerste Kamer het politiek primaat van de Tweede Kamer... continu gaat ondermijnen, dan krijg je een dubbeling van rollen, zegt Zijlstra. Volledige interview verschijnt morgen. De nieuwe afspraken met zorgverzekeraars vormen een financiële strop voor apothekers. Ruim een derde van hen maakt verlies, schrijft de Volkskrant. De winsten zijn in 2012 zo'n 30 gedaald, doordat verzekeraars lagere vergoedingen betalen voor medicijnen en diensten van apothekers. Snel stijgende werkloosheid is een nieuwe klap voor het vertrouwen, staat in het Financiële Dagblad. Werkloosheid haalt het optimisme van het Sociaal Akkoord onderuit. En in Metro een reportage over een vrouw die al 80 sollicitatiebrieven heeft geschreven, maar nog steeds geen baan heeft. Ze is niet eens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek... en ze is denk ik niet de enige in deze tijd. Dat denk ik ook niet. Dankjewel. Um, zo dadelijk, na zeven uur, dan hoort u meer over de FBI. Veiligheidsdienst in Amerika denkt namelijk te weten... wie de daders zijn van de bomaanslagen in Boston. Beelden zijn vrijgegeven, daarop zijn die daders te zien. Hun namen zijn overigens niet bekend. Er wordt daar zo dadelijk veel meer over. Blijft u luisteren.